Het inrichtingsverkeer werd uh, aangekaart door, door Ralf Heeser van uh, Lemon. En de band komt uit Amsterdam. Typische muziek, maar uh, de strekking van de verhalen zijn ook uh, zeer serieus. Want uh, wie goed uh, luistert naar deze song, uh, denkt dat dat ook wel past in deze tijd. Waar iedereen toch een beetje met zichzelf bezig is. Terwijl er eigenlijk heel veel dingen aan de gang zijn in de wereld, maar goed... En dat uh, is uh, terug te voeren in, uh, in alles eigenlijk. Maar goed, we moeten ons gemak houden. En uh, dan komt het vanzelf wel, denk ik, uh, oké. Okay. <laughs> denk ik, ja, eh, wat moet je anders? Ik heb er geen invloed op in ieder geval. Uh, welkom bij dit uh, tweede uur. Lemon, was dat met One Way Street? Uh, nou, er is hier nog een keertje hem dan maar weer. Hè, want hij is nog niet de deur uit hoor, de Walter. Want uh, dat duurt nog even een week. Ik weet niet of die nog een radioprogramma gaat doen, in elk geval. Maar dit is iets wat wij samen hebben gedraaid. Verliene met Alleen. Ik weet dat ik het maar moet begaan. Het is niet zo dat jij iets hebt misdaan. Ik stond aan, het kwam hard, alles schittert, alles zwart. Alles zwart.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 Ook nog redelijk recent geweest. Deze van Kras met You... Wim Adam heeft het uitgelegd. En waar het een beetje over gaat. Ga ik niet nog een keer herhalen. ...Veline was er voor met alleen. En ja, dan zijn we weer een beetje toegekomen aan een band die heel snel singles blijft uitbrengen, heb ik het idee. Want. Ik heb uh, eerst uh, al uh, één single, uh, So Cold, heb ik uh, gedraaid. Nou, dat was uh, uh, Mark Hort. En op een gegeven moment kwam uh, een volgende single uit. En die single, dat uh, was volgens mij uh, apparently not. En nu hebben ze inmiddels al 6 a.m. Uh, uitgebracht. Yeah. En dat is uh, Von V. Uh, dit is een, een laatste werk. Tenminste, als Verdonschot uh, fijn wil meewerken, want... Uh, Wordt uh, heel erg uh, ongezellig als het uh, nummer uh, maar niet uh, komt. 6am dus van uh, de Amsterdamse Band van Vee. Ik zou bijna zeggen als Tino stuy zijn dakraam open doet... en uh, dat doet uh, deze jongen ook... dan kunnen ze elkaar gewoon letterlijk echt horen. Ze worden bij elkaar in dezelfde stad. Jurgen gaan van uh, Operation Hurricane en Undefined. En daarvoor Von Vee met uh, 6AM. Waarom zeg ik ook, uh, die stuy die uh, uh, ja, die, die doet uh, samen met Frank Badekoper en Gerloogman en ik... Ook nog uh, op de dinsdagmorgen een programma. Dus uh, dan uh, weet je wel hoe creatief dat buurtje daar is. Uh, we zijn nog niet helemaal klaar met uh, de, de stevige gitaren, want, want we hebben er nog één. Uit De Haag. Op deze band Kooko en Audio Slee. Tweede nieuwe werkje vandaag. Bij deze Alternative VM. Ja, er wordt toch nog op kerstavond. nog het een en ander uitgebracht. Tenminste, dit is er wel iets voor hoor. In de laatste weken van december. worden er gewoon nog materiaal uitgebracht. Tim van Doorn wist dit. Um, ik ken Tim ook alweer een tijdje. Dat is, denk ik, uh, gekomen omdat we hem in de finale van de Grote Prijs van Nederland ooit hebben meegemaakt. Ik weet niet meer precies in welk jaar ik dacht. 2012, dat we hem daar hebben, uh, aan het werk hebben gezien. En daarna is Tim vertrokken naar België omdat hij het in Nederland uh, wat minder zag zitten. Maar uh, uh, dit heeft alles te maken met uh, honden. Hij is een hondenliefhebber en uh, ooit is een hond hem ontvallen. En toen heeft hij daar een heel mooi liedje over geschreven. En waarschijnlijk is er dus toch weer iets bij me opgekomen. En daarom heeft hij het uh, nog een keer opnieuw... Uh, ja, heeft hij nog een keer een liedje geschreven over een hond. Uh, over honden in het algemeen. Songs About Dogs heet, uh, heet het nummer. Daarvoor hoor je koekoe met sleef, Beetje stevig, maar degene die we aan de telefoon hebben... die uh, doet dat ook. Uh, maar dan met zijn band stereo Goedenavond, Paul. Goedenavond. Ja, want... Uh, zo waar zat ik zaterdag uh, ineens uh, te luisteren... vink uh, bij uh, collega Willem de Waard... bij Radio Capella in het uh, programma Zwaardwissen. Daar zat jij ook in. Ja. En uh, ik denk, wat gaan we nu beleven... komt er in één keer, nog, uh, in één keer uit uh, de hoge hoed... nog een nieuwe single van Semisterio in één keer aanzetten. Dus... Ja, sorry. <laughs> Vanwaar eigenlijk? Was het, uh, was het toch nog, zat er toch nog een beetje inspiratie in? Uh, in? Nou, we hebben dit, uh, dit liedje uh, hebben we de laatste hand uh, inderdaad dit jaar aangelegd... ...maar de, de voorzet is al gegeven toen we ons vorige album uh, maakten... de ja. ...die we vorig jaar hebben uitgebracht. Ja. En um, ja, dit nummer uh, vatten we heel mooi uh, samen toevallig... ...want de, de tekst was ervoor al uh, voor heel corona al, al af. Ja. Maar toch uh, ja, vatten de tijdgeest wel een beetje samen. Ja. Het um... was heel goed, dus we dachten, weet je wat... We gaan, er, er, er <laughs> We gaan hem er lekker in gooien. We yes. gaan ja, hem er lekker in gooien. Ja, want uh, vanmiddag heb ik het ook even gehoord uh, hier bij een uh, collega van mij. Die had een, uh, een, jaar, een, een beetje jaarprogramma. Toen kwam het op een gegeven moment te sprake. Ik heb hem een klein beetje ingefluisterd: van rockbands die je dan een keer voor zalen van 30 man. en dan moeten ze nog op een krent zitten ook. Dat, uh, dat werkt toch niet? Hoe bedoel je? Nou, gewoon uh, dat jullie daar uh, tegen grenzen aanlopen. Dus dan uh, moet je op een gegeven moment wat anders bedenken. Dus ga je schrijven met uh, nummers of, of, of heb je iets op de plank liggen? Uh, dat is uh, de vergelijking. Je, je, je wil eigenlijk, denk ik, als band graag knallen. Maar ja, spen, je, ja. Maar, ja maar je zit uh, voor een zaal van 30 mensen... die dan alleen maar om een krent uh, zitten. Dat komt toch niet over, denk ik? Dat, dat was een beetje de strekking van het verhaal. Oh, zo. ja. ja. Nou, we, wij zijn uh, al een tijdje natuurlijk al een band. Ja. En uh, maar wij zijn uh, nooit een hele grote band geweest. Ja. Dat willen we natuurlijk wel. We vinden onszelf wel goed genoeg voor uh, volle paradiso's en dergelijke. Ik vind het van wel. Uh, ja, dankjewel. <laughs> maar uh, uh, ook voor corona hebben wij regelmatig voor een zaal met dertig mensen gestaan. En dat kan je zeggen. Dat kan knap gezellig zijn. Toch wel? Ja. ja ik, ik, ik, ik, ik, ik ben een beetje... ja, misschien heb ik wel, wel een te snel oordeel over iets uh, wat ik niet weet, maar goed. Uh, heb je het, heb nou, ik je het zelf meegemaakt dan? ik heb het anders. Ja, nou, ik heb voor, voor, voor legerzalen gestaan. ook Overvolleren, oh. gelukkig. Ah, ja. Maar... Um... Ja, maar we, we hebben allemaal wel eens, uh, elke bandje heeft wel eens in, uh, op, een, op een zaterdagavond in het andere deel van Nederland gestaan en dat, dat je erachter komt dat er maar vijf mensen in het publiek staan naast de andere band. Ja. Um, en dat denk je van tevoren van, ah wat zonde dat het hele avond, maar dat kunnen onwijs leuke avonden zijn, want ja. dan heb je veel meer contact met het publiek, dan kan je ook veel makkelijker, het publiek voelt zich dan ook veel makkelijker om voor of na het concert even naar je toe te lopen en even dat te praten. Ja. En dat, um, dat, dat, dat kunnen onwijs leuke avonden zijn, al ja. ben ik. Natuurlijk ook een voorstander van volle zalen. Want ja. Dat hebben we ook wel eens gedaan. Ja. En dat is ook wel leuk. Ja. Uh, ik heb definitie helemaal niks. Nee, oké. Okay, maar goed, uh, dit is toch een vreemde periode, ook voor jullie, denk ik. Ja, ja. enorm. Ja, hoe, hoe beleven jullie het zelf? Nou, wij, uh, wij zitten eigenlijk allemaal op vijf verschillende huizen. Um, en omdat we geen optredens hebben staan, mm. uh, hebben we ook weinig uh, reden om vaak bij elkaar te komen om alles, uh, om de set te inciteren. Kijk, als we weten we hebben eind januari een show, mm. dan komen we bij elkaar en dan zorgen we dat die set er uh, onwijs goed in zit en dan rammen we iedereen van het podium af. Ja. Maar ja, dat hoeft nu niet, dus nee. uh, ja, dus dan... Maar we zijn blij dat we nu uh, ja, die nieuwe single uh, uit hebben. Ja dat we toch even aan de wereld kunnen laten weten van... Uh, je hoeft ons niet te vergeten. Nee. Uh, we zijn hier. Ja, oké. Okay. Dus uh, ook weer zoiets als een reminder van we bestaan nog. Net zoals uh, Van Pieker een paar weken geleden... die kwam met een hoempa en we vonden het leuk om onze achterban te bedienen. Zo doen jullie dat eigenlijk in feite ook zo van... wij bestaan ook nog... Ja, nou, dat is een van de wij bestaan ook nog, en het ja. is een onwijs goed nummer. Hij is gewoon te, te goed om, uh, om bij ons in de kast te laten liggen. Ja. En die, uh, als we dan weer live gaan spelen, dan komt hij vanzelf wel langs. Ja, um, even over die, uh, die single. Uh, hij staat niet op z'n hè? Nee, hij staat niet op z'n Ja, is het dan ook zoiets van, ja, als je een, uh, een album uitbrengt, dan moet je op een gegeven moment nummers kippen. Uh, daar uh, is dat uh, misschien ook met deze gebeurd, denk ik. Ja, ja, dat is inderdaad met deze. Heb je er dan spijt van? De, uh, heb je er dan spijt van uh, dat je, dat je nee. hem niet eerder op uh, dat album hebt uitgebracht? Of is dat een uh, on onlogische dat vraag is niet die je zegt? Ja? Nee, nou, je mag. We hebben alles we hebben naast elkaar gelegd. En we, uh, ze konden er niet allemaal op. Want nee. dan kan het niet meer. Of dan moet je weer anderhalve plaat maken. Dat <laughs> ik niet. Nee. Het is, het, is, nee het, is, het is een album van 50 minuten. En hij begint van begin tot het eind. Daar zijn we nog steeds online trots op hoe die klinkt. En, ja. uh, ja is het erop staat is raak ja. en deze is ook raak maar ja we doen het ook acht minuten dus dat is meteen een flinke uh, uh, ja meteen een, ho een hoop van je van je LP ja. en uh, ja niet zoiets van nou, we, we doen hem niet en we laten hem altijd op de plank liggen hm. die die gaan we nog goed afmaken en dan uh, weer goed door uh, de Guido Albers weer in New York laten masteren ja door van die en dan uh, komt het met dat nummer ook wel goed. Ja, uh, dus als ik jou goed uh, begrijp, uh, zitten jullie niet stil en zou wel eens 2021 wel weer een jaar van semisterio kunnen worden, denk ik. Ja hoor, we uh. hebben alweer weer een optreden staan in september, dus dat. Uh... Ja. Ja, goed, dat is natuurlijk heel slim. Wij hebben een heel groot evenement... wat we in september willen organiseren met heel veel publiek. Dus of dat er ook in gaat zitten, ik, ik hoop wel. Ik denk dat het wel die kant op gaat. Maar goed, laten we er niet nou, veel... Laten we nog gaan. Ja, precies. Ja, ik ben ook optimistisch ingesteld hoor. Dus misschien gaat het wel sneller dan iedereen zou denken. Maar goed, even nog over de single. Ja. Waar, waar, waar gaat het precies om? Nou, om, ik ik zo uh, van om alles in het, uh, de laatste puntjes en komma's uit te leggen... ...maar gaat, uh, globaal gaat het over uh, je, je lot in iemands anders handen leggen. Ja, ja. Dus dat iemand anders voor jou de beslissing neemt. Dat jij ervoor kiest dat iemand anders voor jou de beslissing neemt. Ja. En dan mag je zelf of dat uh, je relatie is, je moeder of de, de overheid... Willem Engel of. Uh, mag mag ja. allemaal zelf. Uh, uitzoeken. <laughs> ja, ja oké. Okay. dus uh, Hij is uh, zeer universeel. Je kunt er dus zelf uh, je eigen invulling aan geven. Dat is een beetje de strekking is, van het verhaal. Dat is de bedoeling. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, uh, te, ik denk dat we maar uh, gaan laten draaien. Want omwille van de tijd moeten we een beetje ook opschieten. Want hij duurt al acht minuten. Ja. Dus, dus dat gaan we dan doen. Zeker. Sammy Stereo met een familiar. Sound System met de stem van Mike van der Weijden, want dat uh, is de dame die uh, erop hoort. En bovendien had uh, Low Educ Sound System ook uh, de hulp van Lassette uh, gehad uh, bij, dit, uh, bij deze EP Fuse, die uh, ergens uh, begin november is uh, verschenen. Um, daarvoor hoorde je semi Stereo met een familiar en daarvoor had ik uh, een gesprek met uh, frontman Paul. Klandorf, want hij is uh, degene die de tekst had uh, bedacht uh, en geschreven... bij een song die op een gegeven moment uh, nu wel uh, heel passend is in deze tijd... namelijk het lot uh, in andermans handen leggen. En dat maakt dan niet uit bij wie je dat doet. Uh, unfamiliar is de song. Uh, weer even door met de, de muziek. En uh, dit uh, was iets waar we vorige week al aandacht aan hadden besteed. Out to the Quiet met Under...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 Toch van allerlei stijlen wat erin zit. Amerikanen country rock zou ik bijna omschrijven. Maar ja, wij hebben Nederlanders willen dat altijd wel een beetje in een hokje stoppen als het ware. Werkt niet altijd hoor eerlijk gezegd. Max Palman, vorige week bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf hebben we hem ook even in de uitzending gehad. Over de EP die hij niet zo lang geleden heeft uitgebracht waar dit nummer ook op staat. This too shall pass... Uh, is het uh, nummer. En uh, daarvoor hoorde je Out to the Quiet met under. Dat heeft ook weer te maken met Marianne Oldenburg... die ik ooit nog eens een keer heb mogen interviewen. Maar dat is alweer van heel wat jaren terug. Ik denk ergens rond 2012, 2013 geweest, die kant uit. Uh, nou, nog verder is alles. Ik geloof zelfs 2010 uh, dat ik ertoe gesproken heb. En dat was uh, toen nog in de periode met Mary Had A Little Band. Maar dan uh, praten we dan wel over mijlenver terug. Uh, aan deze kerstavond van... Alternative FM is een einde gekomen en dat betekent dat we af gaan sluiten. En dat doen we met uh, een uh, nummer van Lacet, die naar mijn idee mijn hart wel een beetje veroverd heeft. Uh, dit staat op de EP Birdseye. Ik spreek je volgende week weer met de oudejaars uitzending. Hier is Woven. Dag! So what? We'll